Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Egypte en de Gazastrook strook gaat zaterdag weer open. President Mubarak had vier jaar geleden toen Hamas aan de macht kwam... met Israël afgesproken dat de grenspost-Rafa dicht zou blijven... om wapensmokkel naar Gaza te voorkomen. De interimregering in Egypte wil de grens onbeperkt openstellen voor Palestijnse burgers. Mannen tussen de 18 en 40 hebben wel een visum nodig. Het Rode Kruis noemde de Egyptische grensblokkade een schending van de mensenrechten... Bij het landelijke klokkenluidersmeldpunt zijn het afgelopen jaar 43 meldingen binnengekomen van een vermoeden van een misstand. Twee daarvan waren begin het jaar nog in behandeling en de rest viel buiten de regeling of de betrokkenen trokken hun melding weer in. Dat staat in het jaarverslag van de commissie Integriteit Overheid. Sinds vorig jaar zijn de mogelijkheden om van de klokkenluidersregeling gebruik te maken verruimd. De regeling moet ambtenaren van de overheid, politie of defensie stimuleren eerder aan de bel te trekken. De commissie onderzoekt de meldingen en brengt er advies over uit. De brand op de Kanthoutse Heide in België rukt op in Nederlands richting. Bij de brand die vanmiddag ontstond is al 250 hectare heidegrond afgebrand. 25 brandweerkorpsen, ook uit Nederland, zijn ingeschakeld om het vuur te blussen. Het vuur gaat in de richting van de Nederlandse plaatsen Hoger Heide en Huibergen, ten oosten van Woensdrecht. Het blussen gaat moeizaam, onder meer door de veranderlijke wind. Het gebied is ook moeilijk te bereiken. De Belgische brandweer laat een deel gecontroleerd uitbranden om het vuur te kunnen indammen.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 ZANG EN